PVV-leider Wilders noemt een vergelijking van VVD-Eerste Kamerlid Schaap Triest. In een boek zegt Schaap dat de PVV een formule hanteert... die lijkt op de jaren 30 van de vorige eeuw. Tegen persbureau ANP zegt Wilders dat het een ziekelijke vergelijking is. De man is duidelijk niet helemaal goed bij zijn hoofd, zegt de PVV-leider. De VVD-senator schrijft in zijn boek dat de PVV vijandbeelden creëert... om duidelijk te maken hoe het eigen bestaan wordt bedreigd.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 Dit is Radio 1, EO. Dit is de zondag, het anker. Goedemorgen, en wat fijn dat u luistert naar Dit is de zondag. Dat, dat bijzondere moment in de week op de radio, op Radio 1... waarin wij mensen spreken die je niet elke dag spreekt. Ik vind ze inspirerend en bijzonder. En vandaag is dat helemaal het geval. Anne-Marieke Koot zit bij mij in de studio. Goedemorgen, Anne-Marieke. Goedemorgen. In tijden dat mensen streven naar het hoogste... naar de best betaalde baan, naar de hoogste opleiding... dat, dat, dat, dat je eigenlijk nou, je met een 100% CITO-score vanaf de basisschool moet komen... en verder heeft Annemarieke Koot een bijzonder verhaal. Want zij heeft uh, een overstap gemaakt van een academische baan... prima salaris en weet ik het allemaal... naar een baan als schoonmaker eigenlijk, hè? Ja, ik werk in de thuiszorg, als huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp, dus gewoon ja. dagelijks? Gewoon bij mensen thuis... Uh... Poetsen. Poetsen. Ja. De bol schoonmaken en zorg dat het voor die mensen... een beetje, nou ja, draaglijk blijft, schoon blijft. Ja. Uh, ja, goed, dat is natuurlijk het thema voor dit gesprek. Maar ik ben heel erg benieuwd naar het, het, het moment... die beslissing, die zal je ongetwijfeld een keer... Uh, stilletjes voor jezelf genomen hebben. Maar aan wie heb je dat voor het eerst verteld? Dat je dat ging doen? Nou, het verlangen... of ja, het groeit, zo'n beslissing... ja. Ik denk, het met eerst, voor het eerst heb ik het er met een vriend over gesproken. En die zei eigenlijk, uh, omdat, ja, uh, of twisten. Uh, die heeft op een gegeven moment gezegd, ik had het er iedere keer maar weer over. Waarom doe je het niet gewoon? Oké, okay, dus je, je, ik, het, het gesprek ging er al vaak over. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja het, is geen, het komt niet uit het niets vallen. En, en, uh, en, en, en, maar hij wist ervan. Hoe, maar uh, hoe reageerden je ouders? Zijn je, je ouders zijn nog in leven? Ja, ja, ja. Ze hoe ze reageerden nou die toen luisteren. die horen? Uh, Nee, die, uh, ja, die reageerden eigenlijk heel goed. Terwijl ik ook merkte dat het voor hun best uh, moeilijk was. Uh, ja, je wilt altijd voor je kinderen het hoogste en het beste. Ja. En, uh, maar ze hebben ontzettend goed gereageerd. En ik merk, ze zijn mijn trouwste. Ze volgen ontzettend wat ik doe. Ja. En, uh, ja, Dus ze zijn heel erg betrokken op wat ik doe. En ze zijn er ook blij mee, dat merk ik. Oh, wat fijn. Maar ja. ik ben ook benieuwd, want wat, wat wilde jij worden als klein meisje? Je zal ook je eigen droom hebben gehad. En ik weet niet of nou schoonmaakster ja, de droom was. Nee, dat heb ik toen niet bedacht. Nee, ja, als klein meisje wilde ik uh, juffrouw worden. Ja. <laughs> nee, maar daarna ben ik, ik heb ik theologie gestudeerd. Ja. Dus toen ben ik uh, pastoor geworden. Ik heb uh, ruim twaalf jaar als pastoor gewerkt. En dat was je droom vanaf welke leeftijd ongeveer? Ja, zo tijdens de middelbare school. Ja, omdat ik, ik had wel het droom iets met mensen. Uh, ja, dus dat was wel altijd al mijn droom. Ja. Maar ja je, je gaat, ja, je zit op het gymnasium, dus je denkt, ik ga studeren. En ik ga, dus ja, je denkt dan die kant op. Ja. Dat klopt. En dan van het gymnasium en de theologie naar de thuiszorg. En ik moet een beetje een excuus maken. En nou, de luisteraars weten dat gelukkig niet. Het is hier op zondagochtend altijd een beetje een rommeltje. Want we hebben een paar nachtploegen achter de rug. Dus misschien heb je al die enorme kop op de prullenbak gezien. En we zijn ook nog eens aan het verbouwen. Uh, dus er liggen overal vloer en, en, en plafonddelen los. Zijn dat nou dingen waar je dan ook nu als professional kijkt van... jongens, kom op, ruim het even op... Maakt dat een onrust je uh, los? Nou, ik heb het wel gezien, maar <laughs> verder denk ik er niks bij. Nou, ik heb niet het gevoel van, ik moet hier aan de slag. Nee, nee, nee nou, nou, dat is goed. Komt dat ook omdat je dan misschien denkt, nou, die jongens die, die kunnen zichzelf prima redden? Nou, ja, uit de, uh, ja, zeg maar, zo'n soort beroepsdeformatie, want daar heb je het dan over. Dat... Ja, ja, ik vraag eigenlijk ja, of je een opruimelige <laughs> mens bent die ja. altijd... Dus nou, zin ook om dingen op te op, op je te ziet wel dingen, maar tegelijkertijd kijk... en dat heeft ook te maken met het werk wat ik doe en bij wie ik werk. Ik werk bij mensen, dus ik ben bij mensen thuis de gast. Yeah. Dus het uh, is dus nog wat anders als dat je als schoonmaker in een kantoor werkt... dan ga je het allemaal goed schoonmaken. Maar ik heb met mensen te maken. En ik wil ook gewoon... de ene mens is rommeliger dan de ander... dus waarom zou ik bij iemand die het gezellig vindt als het een beetje rommelig het is... het meer gaan opruimen dan dat die ander het wil? Dus je... Ja, daar hou je gewoon rekening mee. was Brooke Annabel met Under the Streetlights. En als u net begint met luisteren, u bent terechtgekomen bij Dit is een Zondag. Maar ik ga ervan uit dat u dat wel een beetje wist. En in mijn studio heb ik Annemarieke Koot. Zij is theologe van huis uit. Zij had een mooie carrière voor zich als pastor. En daar lag haar hart ook helemaal. En toch is er iets gebeurd in haar leven. Waardoor ze dacht, dit is, dit is... Ja, ik weet, ik weet niet precies wat het was. Maar je besloot, ik wil schoonmaker worden. Of, ik, dat zeg ik misschien te denigrerend... ik wil in het thuiszorg aan het werk. Nee, of ja, ik besloot eigenlijk om laagschuld werk te gaan doen. Ja. Die keuze heb ik gemaakt. Waarom heb je die keuze gemaakt? Was dat, was dat werk uh, stressvol? Uh, nou, nee. Dat, uh, ik bedoel, ik zal niet zeggen dat het... Uh, nee, dat was het niet. Dus het is eigenlijk een uh, verlangen wat langzaam is gegroeid. Dus ik heb uh, theologie gestudeerd tijdens die... Uh, die studie heb ik stage gelopen bij het bedrijfspastoraat. Wat is bedrijfspastoraat? Bedrijfspastoraat. Uh, dat zijn pastores die uh, in bedrijven uh, actief zijn. Dus uh, het, het staat ook een beetje in de lijn van de priesterarbeiders. Dus na de oorlog uh, ontstond er een beweging in, uh, in Frankrijk onder andere, Pierre de Olivier, maar ook in, uh, in Nederland van priesterarbeiders die zeiden van we moeten uh, de kerk uh, moet naar de mensen toe gaan. Ja. De mensen komen niet meer, de arbeiders komen niet meer in de kerk. Nou, Vanuit die traditie is ook op een gegeven moment... bedrijfspastoraat gegroeid. En maar bedrijfspastores maar, hoe, hoe, die werken niet in de bedrijven... maar die bezoeken de bedrijven. Oh, op die manier. Dus ze zijn niet in dienst... en dan nee. stiekem ook nog pastor? Maar... Nee, ze zijn bekend als pastor... en ze, uh, ze bezoeken de bedrijven... en ze ja. hebben contacten met uh, arbeiders... Nou, daar heb ik stage gelopen, dat was iets wat me raakte. Ja. En ik was eigenlijk vooral geraakt juist nog door die priesterarbeiders... die dus daadwerkelijk ook in die bedrijven gingen werken. Nou, toen heb ik gewoon een studie afgemaakt, theologie gestudeerd. Maar dat, toen ben ik ook zelf bedrijfspastor geweest, uh, ge of geworden. En toen, uh, dat heb ik gewoon jaren gedaan. Maar heel ja? even, priesterarbeiders, dat is dus wat anders dan die bedrijfspastors... Dat zijn mensen die gaan daadwerkelijk in het bedrijf werken? Ja, dus dat waren priesters ja. die ervoor kozen om gewoon uh, bijvoorbeeld in, in fabrieken te gaan werken. Het waren, waren natuurlijk mannen, priesters, ja. en die werkten vaak in fabrieken of in de havens of op allerlei plekken. Gewoon tussen de arbeiders, omdat ja. uh, de kerk de band met de arbeiders verloren had. En waren ze daar dan uitgezonden naar een bepaalde fabriek of naar een kolenmijn? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Uh... Nou, volgens mij het waren vaak religieuze, dus Franciscanen, Dominicanen, Jesuiten. En die kozen, uh, denk ik, in overleg met elkaar voor plekken waar ze dachten dat zijn goede plekken om te zijn. Ja. Dus... En, en, en dan waren ze dus. Ik, ik probeer ook bij. Het beeld komt mij bijna voor van iemand die dus zijn leven lang met zijn neus in de boek heeft gezeten en die dan uh, de mouwen moet gaan opstropen en, en, en, nou ja, zwaar werk moet gaan doen. Ja, zo zal het ook gaan. zijn gegaan, maar uh, uh, ja, uh, bedoeld, het waren jonge mannen. Dus die, ja. uh, die konden dat op zich wel aan, volgens mij. Ja. <laughs> ja. En, en, en dat was jouw inspiratie? Nou, in ieder geval, ja. Dus, maar ik, ik, uh, dat, was, dat had me geraakt toen. Hmm. Maar ik ben toen gewoon zelf als pastor gaan werken... in de bedrijfspastraad en later ook op andere plekken. En toen heb ik er wel heel snel voor gekozen om een paar uur per week... schoonmaakwerk daarnaast te doen... En dat heb ik ook al die jaren gedaan dat ik als pastor werkte. Maar er was iets in mij, ja, ik, ik noem dat altijd zelf maar een verlangen van... ik, ik blijf toch pastor en ik, ik, ik wil toch op een andere manier aanwezig zijn. Uh, en waarvoor, waarvoor ben je die twee uur schoonmaakwerkte? Of twee dagen, ik weet niet meer wat dat was. Nou, maar... ik deed twee uur op een dag dan. Twee uur op een dag schoonmaakwerk. Ja, werkt. en later maar, waarom met... deed je dat dan? Was dat om een beetje feeling te ja, houden Ja, feeling met te houden. Okay. Dus toen ik bedrijfspastor was, werkte ik vooral voor de schoonmaaksector. En om een beetje met die sector feeling te houden, deed ik het werk zelf ook. ja. Dus dat, dat was er al, maar dat was maar een klein onderdeeltje van mijn leven en van mijn werk. En toen las ik een boek van Egid van Broekhoven, het dagboek van een vriendschap. Dus overigens ook al ruim twintig jaar geleden dat ik dat las. Ja, En dat raakte me op zo'n diepe manier dat uh, ik denk, ja eigenlijk wil ik dit gewoon. Alleen was het toen nog niet de tijd. Ik was en jong. Egid van Broekhoven was zo'n... Oh, een priesterarbeider, Je ziet. Ja. En, wat, wat, wat, wat, wat, wat vond je zo bijzonder aan zijn verhaal? Uh, het boek heet de dagboek van een vriendschap en uh, wat hij hij was uh, enorm geraakt. Dus in de ontmoeting door de ontmoeting met mensen daar enorme vreugde sprak uit dat dagboek van hem. De, ja, ik noem het altijd de vreugde van de ontmoeting. Ja. Dus, en hij zegt ook zelf ja, ik was uh, ik was op zoek naar God en ik vond eigenlijk uh, vrienden in het werk. En hij, zeg maar, in die vrienden vond hij weer God. Dus het was voor hem ook, het werk was ook een godsontmoeting. Ja, want hij was dus zo'n zo monnik of een... Ja, hij was Jesuit. Dus Jesuit, een, uh, die, um, um, nou ja, deologisch geschoold was... en uiteindelijk in een fabriek is gaan werken... ja en die heeft daar een dagboek van bijgehouden. Ja, dus ja, het is eigenlijk een tragi ja, heeft hij, hij tragisch. Hield, ja, tragisch in de zin van hij hield dagboekaantekeningen bij voor zichzelf. Ja. Maar hij is ja, op jonge leeftijd, op 34-jarige leeftijd, oh. door een uh, bedrijfsongeval in die fabriek. Uh, hij werkte in een staalfabriek onder een stalen plaat terechtgekomen, oh. overleden. En toen hebben zijn vrienden die dagboekschriftjes gevonden en daar een dagboek van uitgegeven, een klein boekje. En dat ben jij twintig jaar geleden gaan lezen? Ja, en uh, dat las ik. Ja, lees ik lees het bijna ieder jaar wel een keer. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja, op een of andere manier raakt het me nog steeds. En, en wat, wat, wat, wat is dat dan, wat je zo raakt? Hoe die. Ja, met heel, op een hele eenvoudige manier schrijft over kleine ontmoetingen die hij heeft. Die hem gewoon zo diep raken. En. Uh, dus kleine ontmoetingen met mensen op de werkplek. Hoe die vriendschap ervaart uh, met de mensen met wie die samenwerkt. Want het is natuurlijk heel zwaar werk. Ja. Hoe hij die, die verbondenheid ervaart. En hoe hij ja, daarin ook uh, ja, godse aanwezigheid ervaart. En is dat iets wat jij ook zelf nu tegenkomt... nu je in de thuiszorg zit? Ja, ja zonder dat ik... Uh, ja, ik... Ja... Ja, ik denk als God ergens is, dan is hij daar. Dus gewoon, maar ja, het zijn de, uh, ja, de, de kleine ontmoetingen, de, de, de momenten van contact... Ja, die, die me gelukkig maken. Maar, ja? Ja. Maar, maar dat is, hoe, hoe moet ik me het voorstellen? Want hij was misschien wel uh, nou, een van de mannen in zo'n staalfabriek. Jij komt bij mensen thuis die heel behoefend zijn. Hoe, hoe is die relatie? Bouw je vriendschappelijke relatie op met de cliënten die je bezoekt? Ja, het is natuurlijk... Nou, het aardige is, en dat vind ik dus, dus dat is een van de grote verschillen. Uh, ik ben overigens ontzettend graag pastor, hoor. maar een van de grote verschillen tussen paster zijn en werken in de thuiszorg is, als pastoor heb, heb je toch een status. Mensen kijken tegen je op. Ja. Uh, je, kunt, je betekent ook heel erg veel, hoor, dus uh, dat buiten kijf. Ja. Maar je, uh, als medewerkster van de thuiszorg, natuurlijk, mensen zijn op een bepaalde manier heel behoefend, maar. Uh, je komt niet van buiten boven hen staan. Dus ik, ten eerste ben ik, heb ik heel, ja, kom ik om te, uh, te zijn ten dienste van mensen en uh, de, je, ja, je, je, hebt, uh, ja, je bent heel snel, omdat je er gewoon een paar uur per week bent, ja. onderdeel van, ja, van het leefsysteem van mensen of van ja, want je van je het gezin of van familie, je ziet alles. Maar je, ja, je bent eigenlijk op een heel bijzondere manier nabij... Hè? als je ja. schoonmaakt bij mensen thuis. Maar dat, dat, ik kan me voorstellen dat jij daar binnenkomt om die mensen te helpen. Maar wat ik proef uit het verhaal van uh, Egid van over waar je zo enthousiast over bent... en ook als ik kijk naar hoe jij reageert <laughs> als je het over thuis nog ziet... jij haalt er ook heel veel uit. Ja, ja, je krijgt. iets wonderlijks zijn. Ja je, je uh, ja, je krijgt ontzettend veel terug. En, uh, ja, en ja, wat moet ik daarmee uh, nou, voorstellen? Wat ik gewoon bijzonder vind is. Uh, ja, op een bepaalde manier werk je natuurlijk bij mensen die kwetsbaar zijn. Maar je ziet ook enorme kracht van mensen. Uh, dus ik vind het. En, uh, maar, uh, hoe bedoel je die kracht? Nou, bijvoorbeeld een, uh, een moeder waar ik werk. die eigenlijk zelf best ook wat beperkt is, die voor haar verstandelijk beperkte zoon zorgt. En dat met zoveel liefde en zoveel trouw en zoveel zorg doet... met de toch beperkte middelen die ze zelf heeft... dat vind ik gewoon heel erg bijzonder. Ja. En, ja dat ik het, denk... jij bent diegene aan het helpen? Ja. Omdat hij het zelf ook niet allemaal bol werkt? Maar als je dan ziet, dan denk ik, nou, dat doe ik niet na. <laughs> nee. Hoe zij dat doet, met zoveel trouw en zorg. En ook, nou, ook gewoon hoe je mensen ziet ziet groeien, uh, de dingen op ziet pakken. Uh, hoe, mens, ja. maar hoe, hoe, hoe is je relatie dan met zo'n mevrouw? Is dat een vriendschappelijke relatie, zoals uh, die Egid in zijn staalfabriek? Of ja, je een wat, beetje afstand? Uh, ja, kijk, je, het is zoeken tussen de balans. Want je bent bij uh, je... Maar dat is ook een stukje bescherming van mezelf. Dat ik natuurlijk ook mijn eigen wereld... Als je met iedereen hele dikke vrienden wordt... dan zou ik het qua tijd gewoon niet redden. Nee. Maar ik vind dus zeg maar op het moment zelf... denk ik, zoek je naar een soort gelijkwaardig mogelijke contact. Ja, en uh, dat is er volgens mij ook. Dus, uh, dus juist omdat je ook niet op een voetstuk staat... Ik, ik bedoel, ik word ook wel eens de huid volgescholden... bij wijze van ja. spreken, omdat ik... Uh, loopt te dromen of zo. Nee. <laughs> met mijn hoofd ergens anders zitten. Of dat ze vinden dat je je werk niet goed doet. Of uh, uh, nou ja, noem maar wat. Ik bedoel, het is een... Uh, uh, de ander, Dus ik hoef niks op te houden. En de ander houdt ook niks op. En dat geeft denk waar, waar, wat ik wat ik bedoel... met dat gel toch gelijkwaardig contact. Hoewel het natuurlijk nooit helemaal gelijkwaardig is. Want je bent er niet voor niets. Op het moment dat je op je kop krijgt... van je doet het niet goed genoeg... Komt er dan een moment dat je denkt, moet je eens even luisteren. Uh, ik ben niet de eerste de beste. Want je zei dat net, hè, van als je pastoor bent, dan word je gezien. Dan heb je dan een, een bepaalde status, een bepaald beeld van je. Nou, nee, nou dat heb ik niet zo. Uh, niet. Dus ik heb dan niet... Uh, kijk, soms... Ik moet soms wel even slikken. En, denk, en, en probeer. waarom moet je dan slikken? Nou ja, omdat het niet leuk is als je... <laughs> Van al, iets naar je kop krijgt, of naar je ja. hoofd krijgt... wat je minder leuk vindt om te horen. Dus als, je, als iemand zegt van, je doet het niet goed. Ja. Of uh, uh, weet je dat nou nog niet, bijvoorbeeld, hè? Uh, Zo'n soort opmerking. Ja, dat ik gewoon niet alles weet. <laughs> maar uh, ik merk op het moment dat ik gewoon rustig blijf... dan breekt dat bij die ander ook weer open. Die ander zit soms ook gewoon niet goed in zijn vel. Die andere. Dus... Ja. ja, Je hebt er wel begrip van, maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat je van... en, en dat moet misschien ook niet te veel verheerlijken, dat doe jij zeker zelf niet... als je van de grote hoogte van uh, de, de, de, de academische geschoolde pastor komt... en dat je op het moment dat je nou, weet, weet ik het verkeerde sponsje gebruikt voor, voor <lacht> het gasvernuis of zo... Ja. Dat, dat je dan op zo'n moment ook wel denkt van dit is wel het leven waar ik voor gekozen heb. Dat dat nog eens een keertje bij jou extra binnenkomt. Ja, dat, uh, is dat voor jou zwaarder vanwege de keuze die je hebt gemaakt? Van... Oh, nee. nee. Nee? Nee. Nee. Nou. Nee, nee, nee, nee, nee, Dat heb, nee, heb ik helemaal... Ja, oh. nee, maar ik, ja, zo ervaar ik het ook helemaal niet. Hè? Dus ik ervaar het ook... Maar dat, uh, ik ervaar het ook... Uh, niet als dat ik, dat ik, wat ik doe, minder is. Of dat ik, dat, dat is vaak ook wat ik, mensen vragen van, ja, vind je het niet zonde van je talent ja. en zo. Maar ja, ik denk, ik heb al mijn talenten nodig om dit werk goed te doen. Dus, uh, waar, maar de buitenwacht reageert wel zo. Ja, sommigen wel, ja. Ja, die denken, vinden het zonde. Van, zonde van je... van je opleiding en zo. Dus ik denk, je kunt juist in het uh, nabij zijn. Bij mensen is het zo belangrijk om... Uh, ja, dan heb je eigenlijk alles nodig wat je in huis hebt... om dat op een goede manier te doen. En ik vind het ook voortdurend een uitdaging. Zijn er dingen die jij hebt geleerd in het werk in het thuiszorg... die je nooit op de opleiding theologie hebt kunnen leren? Ja, een heleboel dingen, denk ik. Een heleboel dingen zelfs. Ja. Ja, uh, nou maar gewoon... Dus ik leer ontzettend veel ook van mijn collega's. Hè? Ja. Dus hoe ga je om met bepaalde situaties? Bijvoorbeeld, hoe ga je om met iemand die... Uh, die bijvoorbeeld te veel drinkt. Welke grenzen je stel tegen? je en waar? Ja, ja, je werkt natuurlijk soms bij mensen die gewoon drinken. En uh, nou ja, dus de, de, juist in gesprek met elkaar. En uh, Ik merk dat ik heb... Ik werk, doe, dit werk nu ruim tien jaar hoor. Maar in het begin ja, ben je ook wat verlegen. Dus je moet soms ook wel wat tegengas geven. Dus, je mag wel, dus ik geef ook wel tegengas als ik iets onterecht vind. Ja. Dus ik laat niet alles over me gebeuren, maar... Ik probeer het altijd wel te zien in het perspectief van waarom iemand het zegt. Is, uh... Maar ik leer dus heel erg veel van mijn collega's om gewoon ook stevig te staan. Ja. En, uh, maar niet je hebt volgen. dus wel echt lastige klanten. Ja, ja, ja je komt gewoon in uh, hele kwetsbare situaties. Dus het uh, team waarin ik werk, werk juist op plekken waar, uh, ja, waar vaak toch wel het een en ander aan de ja. hand is. Maar als jij zegt van ik, ik, zie, zo, ik zie zoveel kracht... En, en dingen die je bewondert. En, en misschien vriendschappelijke gevoelens die je krijgt van mensen. Maar het, het, het, is, het is geen logische groep mensen misschien wat bij te hebben. Als je bij iemand terechtkomt die, die alcoholverslaafd is... en die je de huid vol scheldt, misschien hartstikke onredelijk is. Ja. Of kan je ook met die mensen vriendschap sluiten? Ja. Er uh, is... Ik bedoel, mensen zijn op het moment dat ze natuurlijk dronken zijn... zijn ze natuurlijk niet te genieten. Ze zijn als dronken als jij aan het werk bent. <laughs> ja, soms. Maar yeah. ja, in principe gaan we dan weg, hoor. Dus dat is ook wel ook om dat soort grenzen te stellen. Maar ja, ja ik, maar dat geloof ik overigens voor ieder mens, hoor. Er is altijd iets in een mens wat, wat mooi is en wat de moeite waard is. Dus. Uh. Altijd iets wat de moeite waard is. Nou, daar wil ik zo meer over horen. Maar wij gaan eerst luisteren naar de hoofdpunten uit nieuws. Die worden gelezen door Ewa de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Voormalig VN-chef Kofi Annan voert vandaag nieuwe gesprekken... met de Syrische president Assad. Hij dringt aan op een onmiddellijk staakt het vuren... en hij wil dat de Syrische leider met de oppositie gaat praten. Gisteren zei Assad dat er, al dat er geen dialoog kan zijn... zolang gewapende terroristen voor onrust zorgen. De Belgische regering heeft een akkoord bereikt... over bijna 2 miljard euro aan extra bezuinigingen. En daarmee daalt het begrotingstekort in België dit jaar naar 2,8 procent... en voldoet België aan de Europese regels.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 Goedemorgen en wat mooi dat u luistert naar nou, dit is de zondag en als u net bent begonnen met luisteren omdat u de wekker om half acht heeft staan en u ziet dat het eindelijk ook weer een beetje, een beetje licht is buiten als we wakker worden. Um, ik zit hier in de studio met Annemarieke Koot en Annemarieke is uh, een, bijzonder, uh, een bijzondere vrouw. Zij heeft een theologische opleiding gedaan, zij zou pastor worden, dat is ook daadwerkelijk geweest en op een goed moment zegt zij nee, we gaan het anders doen. Ik ga de thuiszorg in. Ik ga niet meer me druk houden, uh, bezighouden met allerlei theologische vraagstukken. Ik wil mensen helpen. Ja, nou, of maak ik het daar te makkelijk mee? Ja, nou, dan zou ik je nog wel even willen corrigeren. <laughs> nou, dat is heel goed. Nee, dus, nee, het klopt wel wat je zegt, hoor. Maar uh, ik, ik denk dus de theologische vraagstukken... Ja. Meer in, dus in de, op de, het uh, academische niveau misschien iets minder... maar het theologisch nadenken over wat ik doe... vind ik nog minstens zo belangrijk ja. als... Uh, als voorheen, ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Terwijl wij een heerlijk kopje koffie krijgen. Okay. Um, nou, gewoon om na te denken van. Dus, ik bedoel, ik heb ook uh, niet voor niets de keuze gemaakt om op deze plekken te werken. Ja. Dus, het heeft ook te maken met. Uh, dus, ik zei net al: van. Ik geloof dat in ieder mens iets moois zit. Maar ja. uiteindelijk geloof ik dus vanuit de gedachte dat ieder mens. Uh, ja, kind van God is. Dus. Um, dat aan de ene kant. En aan de andere kant denk ik ook van... Het, uh, dus dat is een van de dingen waar ik zo geraakt werd... ook door Egid van Broekhoven. Die zegt van... het evangelie is voor de armen. Dus als het ergens moet zijn, is het wel daar. Dus juist op de plekken ja, waar kwetsbare mensen zijn... of mensen zijn die vooral niet gezien of in het verborgene leven. Dus dat is, uh, ja, daar heb ik nog niet zoveel over verteld. Maar een andere inspirator voor mij is Charles de Foucault. Charles de Foucault uh, is... Van is... De kleine zussen en de kleine broeders. Charles de Foucault is... De kleine zussen en de kleine broeders, no. die zijn. het. Ja, ik wil ja. alles weten. Ja, ja. Nee, dus Charles de Foucault uh, leefde ruim 100 jaar geleden. Ja. En die uh, was eerst eerste trappist. Dus die koos eigenlijk voor een contemplatief leven. En, uh, maar die, die zei, dacht van ja, in het klooster zitten is niet de plek. Dus die heeft ervoor gekozen om midden tussen de mensen... heel eenvoudig en sober te gaan leven. ja. En om op die manier zeg maar, ja, teken van Gods aanwezigheid te zijn. Of maar ook om op die manier uh, mensen nabij te zijn. Heel sterk geïnspireerd door, uh, zeg maar, Jezus. Die, Jezus, God die, of God die mens is geworden in Jezus. Jezus ja. die is gaan, uh, die gewoon eigenlijk de eerste dertig jaar van zijn leven heel verborgen leefde in Nazareth. Ja. Dat gewone verborgen leven, dat is zoals Charles de Foucault wilde leven. Of heeft geleefd, uh, te midden van de Tuaregs in uh, Algerije, in Noord-Afrika. Yeah. En uh, ja, degenen die hem nagevolgd zijn, de kleine broeders en de kleine zusters, leven allemaal in kleine gemeenschapjes, twee of drie, met z'n drie of met z'n vier of met z'n tweeën, midden in in de wijken, vaak in arme wijken. Dus ook in Nederland? Ja, ook in Nederland, in Amsterdam en in Den Haag. En ben je, ben jij bent nu betrokken bij, bij die organisatie? Of ja, bij ik heb contacten de met de kleine zusters. En de kleine, of ja, kleine zusters en kleine broeders zijn dan niet meer in Nederland... maar bijvoorbeeld wel in Duitsland. Dus ik heb ook veel contacten in Duitsland. Dus het zijn allemaal mensen die vanuit hun religieuze inspiratie... en hun ideeën over hoe het zou moeten... voor een bepaald leven kiezen, zoals, zoals jij ook hebt gedaan. Ja, dus... Uh, ze, zeggen, ja, ze, dus ze verschillen van de actieve religieuzen die echt gaan, dingen gaan veranderen. Ze kiezen ervoor om eigenlijk aanwezig te zijn... te midden van de mensen, op die manier er te zijn. Ik, als ik het, mag ik het proberen zo uit te leggen? Van in plaats van direct geleerd te werken aan de kerk... staan ze gewoon met beide benen in de samenleving. Ja, ja. Maar, ja, ja, ja, ja, en dan wel zeer verbonden... Met, met geloof. Ja. Dus je, maar dan, het is heel moeilijk om het precies aan te geven. Maar je kunt eigenlijk zeggen... het is een soort contemplatief leven... te midden, midden in de samenleving. Ja. Dus niet in een klooster, maar midden in de samenleving. Hoe, hoe moet ik me dat nou eigenlijk voorstellen? Is dit, ben je daar dan... en dat, dat is ook wel mijn vraag voor jou... is dat een beetje met een dubbele agenda? Van, nou, ik, ik ben nu aan het stofzuigen... maar als ik een, uh, het evangelie even kan pluggen... dan zal ik het zeker niet laten... <laughs> Nee, dat is niet uh, zo. Nee, daar geloof ik ook niet in. Nee? Nee. Waar ik wel. Dus ik denk wel. Ik bedoel, ik ben natuurlijk uh, zelfgelovig. Ik kom, ben daar ook open. Ik, ik draag ook een ketting met een kruisje. Yeah. Daar spreken mensen je soms ook op aan. Dus ik sta er wel open voor. En ik merk ook dat mensen, uh, als ze het weten, je ook behoefte hebben. om, of, om over dingen van het geloof die hun bezighouden te praten. Yeah. Maar ik. Uh, nee, ik ga, ben niet. Uh, aan het verkondigen of missionair bezig. Nee, nee. Al ben je dat natuurlijk wel, denk ik... op het moment dat mensen vragen van waarom doe je het... ben je dat op een bepaalde manier wel, maar dan niet uitdrukkelijk... maar gewoon door het zijn. Ja? En, dat, uh... en hoe, hoe, hoe, hoe zien mensen dat dan, door het zijn? Doe je wel, zing je psalmen tijdens het ramenlappen. <laughs> of... Nee, nou soms zing ik wel eens een kerkliedje. Of een, maar dan gewoon uh, maar ook... omdat ik dan in een goede bui ben... en een liedje zing en ja. dan... Die liederen ken ik uit mijn hoofd. Nee hoor, nee, nee. nee Gewoon meer niet dat ze het zien. Ik denk, je ziet het... Uh, het soms komt het te spraken. Dan vragen mensen ernaar. Ja. Maar verder denk ik. Heb jij, een, heb jij een hele mooie werkdag? Als dat gebeurt? Uh, nee, dat hangt niet daarvan af. Hoe, hoe ziet het voor jou een mooie werkdag eruit? Dat je het gevoel hebt... Uh, ja, dat je contact hebt. Uh, dat er... Dat ik plezierig heb gewerkt. Ja, waar niet werkt plezierig als je merkt van. Uh, het, het klikt tussen mensen. Uh, of, en maar, ook, maar ook als het bijvoorbeeld lukt om eens een keer als een klus. of samen dat het huis weer netjes schoon is. Soms doe je dat samen met iemand, soms alleen. Maar dat je daar voldoening aan hebt. Dat maakt het ook een mooie ja. werkdag. Maar ook gewoon, ja, het zijn vaak hele kleine ontmoetingen. En soms, weet je wat, soms ook een werkdag mooi maakt. Bijvoorbeeld iemand die eigenlijk helemaal geïsoleerd leeft in een huis of in een straat. Ja. En dan ga ik de ramen lappen. En dat de buren eens een praatje komen maken. En dat je soms zo is een heel voorzichtig lijntje legt... tussen de buren en die man of die vrouw die daar heel geïsoleerd woont. Nou Dat, dat zijn dingen die voor mij een mooie werkdag maken. Ja, ja. Maar er komt ook die pastorale kant dan een beetje boven. Ja, maar ik denk dat mijn collega's dat net zo doen. Ja. Dus het heeft ook te maken met, mensen, met ja, gewoon mensen weer met elkaar in verbinding brengen. Dit is, dit is mooi. En, en, en echt het, nou ja, misschien wel de meest romantische kant van de zaak. Tegelijkertijd werk je ook gewoon voor een baas. Die je tegen je kan zeggen. Uh, ja, leuk dat je dat lijntje legt met die buren. Maar daarvoor was je niet helemaal. Uh, nou, dat dat kost te veel tijd. Tenminste, dat hoor je veel. Dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat zei je net ook wel. Ik zou wel, zou wel met iedereen een vriendschappelijke relatie willen opbouwen, daar heb ik gewoon de tijd niet voor. Nee, ja, ook om mezelf te beschermen. Ja. Ja. Ja. Maar is dat, is dat lastig? Uh... Voel je druk? Nou, kijk, het voordeel... Um, op zich gaat het wel. Nou, wat, dus, wat wij, dus je werkt bijvoorbeeld drie uur bij iemand. Ja. En uh, je, je taak is, het moet, je hebt natuurlijk een taak. Het moet zorgen dat het huis leefbaar is. Ja. Maar daarbij is wel degene bij wie je werkt uiteindelijk leidend. Dus als, zeg maar... De, bij de ene kom ik en dan ligt er een lijstje klaar... van allerlei dingen die ze graag wil dat er gebeuren. Nou, mm -hmm. dan gaan we die gewoon allemaal doen. De ander zegt van, nou, ik vind het hartstikke fijn dat je komt. En het is ook goed dat je schoonmaakt. Maar ik, ik heb ook behoefte om even wat te praten. Dus dan maak, je, maak ik daar ook tijd voor. En dat kan ook. Nee, en dat vindt mijn baas, tenminste voor zover ik weet, <lacht> gewoon goed. Okay. Dus uh, maar ik heb natuurlijk wel een taak en een verplichting dat het huis een beetje op orde is. Maar de, ja... De ene heeft de maatstaf veel hoger liggen dan ja. de ander. De ene vindt het prima als die ramen af en toe eens gezeemd worden. En de andere wil dat iedere vier weken de ramen ja. gezeemd worden. Ik bedoel, dat zijn ook verschillen tussen mensen. Als ik kijk naar jouw leven... Uh, dan, dan lijkt het ook wel een beetje op het leven van een, van een non. In plaats van dat je in een... Ik heb er ook wel eens non aan tafel... die <laughs> vertellen over de tuin waar ze in werken... en uh, al het praktische werk wat we doen. Uh, zij... We doen dat alleen dan in een klooster. Ja. Voel, voel jij je een soort van moderne non? Ja, nou. Uh, misschien moet ik zeggen ja, nee. Maar ik, in ieder geval. Ja, zijn. Dus ik heb een, uh, ik, ja, bewust niet. Gek ik heb erover nagedacht om kleine zus te worden. Maar ik ja. denk dat is niet wat bij mij past. Dus op een bepaalde manier heb ik ook. Uh, dan dan voeg je helemaal ook met alle geloftes in, in zo'n leven. En dat, dat past gewoon niet bij mij. Maar op een andere manier wel. Dus ik denk, uh, zeg maar, de keuze voor een sober en eenvoudig leven... daar, daar voel ik me heel goed in thuis. En ook, uh, zeg maar, leven in een religieus kader, noem ik dat maar. Dus uh, dat, zeg ook, re, dat soort dingen ook een plek te geven in mijn leven. Een stukje bezinning en zo. Dat, dus het, daar... een, een beetje is het wel. Ja, een beetje wel, maar niet helemaal. Hè? Want, nee. <laughs> nou... Wij gaan even naar een uh, mooi moment. Um, vind ik zelf altijd. Ik hoop jij ook. Uh, in dit zondag hebben wij een mooie traditie... dat wij een, uh, een schare aan dichters hebben... die voor onze gasten, speciaal voor onze gasten een gedicht maken. En uh, vandaag heeft Menno van der Beek dat voor jou gemaakt. Dichter bij de zondag. Gedicht voor Annemarieke Koot. Pastor die jaren geleden in de thuiszorg ging werken... voor weinig geld, maar met liefde. Huishoudtheologie. Dopen is afwassen. Het laatste avondmaal is voor het eten zorgen. In de hemel wil men in frisse, pas gewassen kleren juichen. En is men opgeruimd. We zullen allemaal moeten gaan stofzuigen. En het is heel belangrijk om dingen op te rapen... voor elkaar te buigen. Huishoudtheologie. Meestal je mond dicht houden. En s'ochtends in de rommel aan de gang gaan die deze wereld is. Het is een schone plicht om met een emmer en de liefde klaar te staan. Want als het schoon is, zal het licht aangaan. Want als het schoon is, zal het licht aangaan. Ik zie je een beetje, gr een beetje ja, grinniken. Ik vind het heel mooi. Vind je het mooi? Ja, mooie beelden ook. Ja? Ja, nee. Ik heb wel eens een stukje geschreven over de, waar ik de schepping heb vergeleken, of het scheppingsvaal vergeleken heb met het opruimen, het orde brengen in het leven van mensen. Ja. Dus nou ja, een bepaalde muziek zie ik dat hier ook wel weer. Ja. Ja, de maar, verbinding tussen. Zit Er een bepaald beeld bij. Dopen is <coughs> afwassen. Dus daar begint men nou mee? Ja, daar begint hij mee. Ja. Ja, doop is afwassen. Daar was ik dan iets minder snel op gekomen. Maar gewoon ook het. Dat het dat, dat, zeg maar de religieuze. Dus het laatste avondmaals voor het eten zorgen. Dat is gewoon. De, de, de, de, zeg maar, het is eigenlijk. Of het laatste avondmaal is eigenlijk ook iets heel alledaags, eigenlijk. Ja. Dus ik denk daar zit ook de verbinding. Het, het gewone leven. En het religieuze vloeit in elkaar of zo. En dat, dat zit hier mooi in.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 Dat was Dara McLean met What Love Looks Like. Een ontzettend vrolijk plaat. Uh, we luisteren nog steeds aan dit. Het zondag. En in, bij mijn CEO is Annemarieke Koot een gast. Tien jaar geleden was zij nog pastor. Maar die carrière hing zij aan de wilgen. En ze koos voor een eenvoudig bestaan als schoonmaker in de thuiszorg. Uh, omdat je dichter bij mensen wilt staan. Omdat je echte mensen wilt ontmoeten. Uh, en daar heb je... Nou, we hebben het net gehad over je theologische achtergronden bij. Allemaal leuk en aardig. Theologische achtergrond. Dit wil ik gaan doen bij mijn leven. Prima. Maar dan heb je toch ook nog te maken met een samenleving waarin um, ja, het schoonmaakwerk niet zo heel erg geweldig meer wordt gewaardeerd. Tenminste, in de thuiszorg zijn er acties, omdat er ja. ontzettend bezuinigd wordt. Nou ja, dus, ja, dus we hebben de laatste weken, zijn we ontzettend, of de laatste maanden, maar afgelopen week uh, druk geweest met acties. Ja. Want uh, de thuiszorg, dus het huishoudelijke zorg... het werk wat ik doe en wat mijn collega's doen... wordt sinds uh, vijf jaar betaald vanuit de WMO. En daarom moet het aanbesteed worden. De wetmaatschappelijke ondersteuning. Ja, de wetmaatschappelijke ja. ondersteuning. Vo voorheen werd het door de AWBZ dus vanuit het Rijk betaald... en nu door de gemeentes. En dan wordt het aanbesteed aan marktpartijen. Dus we ja, moeten een goede prijs. Het gaat de markt op. Dus iedere twee jaar... Schrijft de gemeente een aanbesteding uit? En kunnen zorgenorganisaties op intekenen? Ja, in de praktijk is toch vaak dat degene die het laagst intekent, het werk krijgt. Ja. Nou, het gevolg daarvan is: als je als de, bijvoorbeeld je werkt bij een organisatie, ik werk bij Karijn, in Breda had de gemeente Karijn ingetekend, maar een andere partij heeft het gekregen. 500 medewerkers, collega's van ons zijn daar ontslagen. Zo omdat Karijn het werk niet meer heeft. Ja. En zij zijn nu aangenomen door die nieuwe partij. Maar uh, gewoon een schaal lager. Dus die verdienen nou gewoon 20% minder. Ja. En allemaal weer tijdelijke contracten. Nou, Karijn wilde dat voorkomen op een andere plek. Heeft daar veel lager in getekend. Maar dat betekent dat er nu per uur voor de zorg... sinds 1 januari 3 euro minder wordt betaald. Dat betekent dat er kan alleen maar... Uh, Lukken als de medewerkers minder geld krijgen. Ja. Dus ook daar moeten de, de medewerkers die hun baan weliswaar niet kwijt zijn. wel 20% minder gaan Want verdienen. Wat, wat, is, wat is dan een gemiddeld uurtarief? Uh, of, ja, die wordt nou ongeveer 69% bruto. Zo. is eigenlijk wat er nu meestal wordt betaald. En dat is minus die 3 die euro? Ja, dus ja. De, daarvoor zaten de meesten zo 12, 13 euro dus, uh, per uur. Nou ja, dus ook bij ons hangt zeg maar diezelfde dreiging ja. erboven, dat wij ook. En wat, wat betekent dat uh, voor een? Nou ja, goed, ik hoef niet ja, ja. belastinggegevens hoor. Maar wat is dan een gemiddeld maandinkomen voor nou iemand ja, in het ja, Het thuiszorg? probleem is dat je eigenlijk nooit groot. Dus ik heb met 28 uur een eigenlijk een heel groot contract. Nou, daar kan ik ook van rondkomen. Mm -hmm. Maar dat soort grote contracten geven ze niet meer, omdat ze willen dat je zo flexibel mogelijk bent. Dus het liefst met een contract van 15 tot 20 uur. Inzetbaar, of vijf bijna... dagen in de week. Het klinkt bijna zo'n bijbaantje. Ja, terwijl er een heleboel mensen zijn die ervan moeten leven. Moeders, uh, alleenstaande moeders met kinderen bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou, ook zat collega's van mij, die, voor wie het het hoofdinkomen is, of het enige inkomen. En ook als het niet je enige inkomen is, maar je man heeft, of je partner heeft een wat mindere... of uh, ook maar een kleine baan, dan ja. heb je het ook nodig als je een gezin hebt met een paar kinderen. Wat betekent dat nou voor jou? Want... Um, uh, je hoeft er niet een heel gezin van te onderhouden. Maar je doet het echt met hart en ziel. Dit, je voelt het als je, als je roeping. Maar het wordt gewaardeerd dus als een klusje wat je erbij kan <coughs> doen. Heb je er nog wel plezier in? Um, nou, ja, voor mijzelf uh, heb ik er dan iets minder last van... Uh, ik vind, dus, minstens, niet dus het financiële, maar het feit dat het, het, dus het financiële bepaalt, natuurlijk wel of het wel of niet gewaardeerd wordt. Dus, en dat vind ik wel kwalijk, dat ons werk gewoon niet gewaardeerd wordt en niet gezien wordt. Want wat ik dus niet snap, uh, dus ook door bij die, Want het is, uiteindelijk hangt het samen met een politieke beslissing, hè? dus mm -hmm. daar ging die demonstratie ook over. Uh, dit soort werk, dus zeg maar, dit, dit soort thuiswerk, zorgwerk, het is eigenlijk heel. Um, ja, een beetje in de zorgladder, onderaan de zorgladder. Ja. Relatief het goedkoopst. Maar het betekent vaak heel veel. Want door, net door die hulp één keer of twee keer in de week... kunnen mensen thuis blijven wonen. Ja. Uh, we werken ook, ik werk bijvoorbeeld ook bij mensen die bijvoorbeeld wat verstandelijk maar, beperkt zijn. Die net, het net redden, juist met die kleine, dat kleine ja. beetje ondersteuning... haal je dat weg. Maar uh, is dat alleen voor jou een gevoel van waardering? Of is het... Is het ja, begrijpen we niet goed genoeg wat, wat, wat, hoe belangrijk dit is? Ja, ik, dus ik denk dat, dat de samenleving onderschat hoe belangrijk dit ja. werk is voor de mensen. Dat het ook helpt om mensen... Dus bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net gaf, van, dat je de ramen lapt en ja. daardoor een link legt met de buren. Ja. Waardoor er ook weer... Een, een Ik heb het meegemaakt dat ik bij een, een moeder en een zoon werkte die volstrekt geïsoleerd waren. En ik kwam daar werken. En dan leg je ontstaat er vanzelf wat contact met een buurvrouw die je tegenkomt als ja. je boodschappen doet. Een dochter kwam weer terug dat helemaal, juist doordat er wat rust en stabiliteit in die situatie kwam, ook een sociaal netwerk weer begon te groeien. Ja. Dus er gebeurt veel meer dan alleen wat die thuishulp doet. Er groeit vaak daardoor weer een sociaal netwerk rondom mensen. En dat wordt niet gezien, terwijl dat wel is wat hoog in het vaandel staat. Alleen zoiets komt nee. natuurlijk niet vanzelf. Maar, maar hoe is dat dan voor, voor jou? Want het kan dus ook zijn dat jij ineens uh, van een klant af wordt gehaald. Dat je ergens anders heen gestuurd wordt... omdat je in een gro groot bedrijfsmatig proces zit. Ja, ja die, die, die onzekerheid is er natuurlijk altijd wel. Maar op het moment dat je een goede band hebt als medewerker... met je planner en met je teamleider... Ja. dan zal dat niet zo heel snel gebeuren. Dus dat is niet het, het, ik vind het grote probleem vind ik dat, dat mensen snel, uh, dus da, zeg maar dat je iedere twee jaar de kans loopt om gewoon je baan te verliezen. Ja. ja en dan braak je wel van je klant af. Ja. Wat dan, dus dat zie je in Breda. Er zijn al die klanten zijn hun vaste medewerker kwijtgeraakt. Is dit nou voor jou ook misschien wel eens reden, want nou ja, je, je hebt in een comfortabele positie dat je een prima opleiding achter de rug hebt. Overweeg je dan wel eens te zeggen, nou, ik, ik ga we, dit wordt te zwaar voor mij, ik ga wat anders doen. Um, nou, ik. ik uh, nee, ja, ik, ik, ik, ik heb zelf zoiets, ik blijf het doen totdat ik het niet meer volhou. Ja. De, maar ik weet natuurlijk, kijk, ik. Ook eerlijk gezegd, je, weet we... ik dat ik altijd de mogelijkheid heb om iets anders te doen. Dus dat is de reden waarom ik me financieel niet zoveel zorgen maak. Ik denk, als het moet, dan kan ik iets anders doen. Maar ik ben niet van. ik denk er nu niet over om iets anders te gaan doen. Nee, nee ik doe het werk gewoon veel te graag. Ook als je er nog maar de helft of zou krijgen? Eh uh, ja, nou ja, dan zou ik er niet van rondkomen. Dan zou ik een klein baantje ernaast moeten nemen om, ja. om voldoende geld te verdienen. Maar uh, nee, voor het werk zelf doe ik gewoon te graag. En dat zie ik dus ook bij mijn collega's. Daarom is het ook zo pijnlijk dat juist mensen die eigenlijk dit werk met hart en ziel doen... soms gedwongen worden om ander werk te gaan zoeken omdat ze er niet van rond kunnen komen. Ja. Annemieke... Um... Ik wil je bedanken voor, uh, voor je verhaal uh, voor het afgelopen uur. Maar uh, we hebben altijd nog één verhaaltje te goed aan het eind. Dat is datgene uh, wat je in het gastboek hebt opgeschreven. Ik ga dat even bij het mode, mooie gouden lint opzoeken. Jij hebt daar je ideale zondag opgeschreven. En ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Mijn ideale zondag is een rustige zondag. Het liefst sta ik bij tijdsop. op. Ik houd van de stilte en de rust van zondagmorgen. De kerk bij ons is vroeg. Om half tien. En als ik moet zingen, ik zing in een koortje... dan ben ik er al om negen uur. Na de viering drinken we met elkaar koffie. Dat is altijd gezellig. En dan ga ik naar huis en lees ik wat. Smiddags ga ik het liefst naar de moestuin of een eindwandelen. wandelen. En eens in de maand eten we op zondagavond met een stel vrienden... die ik al vanaf mijn studietijd ken. We praten met elkaar over de dingen die ons bezighouden. De andere zondagen ben ik gewoon thuis, als ik geen verplichtingen heb. De zondag is voor, voor mij vooral een dag van niet te veel moeten. En dan wordt ook niet schoongemaakt op de zondag? Nee, nee, nee. nee, <lacht> nee ook thuis niet. Daar, daar hou je dan echt heel bewust <lacht> rust mee. Nou ja, nee, de, ja ik, ik doe dat niet graag op zondag. Nee. Nee, nee. Nee. Uh, ontzettend bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. En ik wens je veel genoegen de komende weken weer. als je, nou ja, als je weer met je handen in de emmers met sop zit. Uh, okay. ga je, ik vroeg me trouwens af uh, of er nog stakingsacties en dat soort dingen op de agenda staan. Nou, we zijn wel uh, bezig, gewoon met wat voorbereiden van acties. ook bij ons in Utrecht, ja. En denk je dan aan staak? Nou, of? nee, we willen een, uh, een openbaar werkoverleg houden. Dus het werkoverleg is een van de dingen die, zijn, die niet meer zijn. Dus gewoon collegiaal contact. Ze ja. dus gaan nou een. Uh, in onze eigen tijd, een openbaar werk over te houden. Zodat wij kunnen zien waar, uh, ja. wat er allemaal gebeurt. Nou, ja. dat klinkt als een mooi schouwspel. Wilt u uh, dit gesprek naluisteren? Dan kan dat. Ga dan naar de website eo.nl. Dit is de zondag. Daar vindt u ook het gedicht van Menno van de Beek. En um, uh, de ideale zondag, de muziek die we gedraaid hebben... ofwel alles wat u weet wel over dit is de zondag. Na ons hebben wij de vroege vogels. Janine Abbring, ik, ik hoor al een vogeltje op de achtergrond... Nou, een vogeltje, dat is wel een statement van... Hij stond heel zachtjes, Janine. Het is genieten hier op die buitenmicrofoon. We zouden ook gewoon twee uur lang die buitenmicrofoon open kunnen zetten vanochtend. Want het is echt vinken, in de verte. Dus pecht hoorde de hele tijd. Het is echt, echt, ja, wat dat betreft genieten hier in het kapitol. Waar gaan we het verder over hebben? We gaan het hebben over groene bestrijdingsmiddelen. Ik kent het wel? Slakken. Uh, daar kan je bijvoorbeeld bier voor gebruiken. Groene zeep tegen de luizen. Nou, dat soort middeltjes kan je ook altijd wel kopen in tuincentra. Maar dat wordt dus binnenkort verboden. Dat mag niet meer. En er is iemand bij ons te gast die zich daar heel erg boos over Verder hebben we ook weer een nieuwe editie van de Vroege Kuikens. Met onder andere een mossenmeisje. Nou, dat allemaal zometeen. Sport op radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie, NAC PSV. Ajax RKC. De eerste die je voorzet geeft, daarvan heel dichtbij. En EC20. Dus de eerste mogelijkheid, oh, op de paal zegt. Feyenoord utrecht Er valt veel ruimte nodig en dan de bal op de stip. En om half vijf, de graafschap a De redding is daar van Joost Sterrel. En ook wielrennen parijs Nies. Wereldbeker schaatsen en hockey. LOS langs de lijn vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.